Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staat er nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoete Wouden, 3 kilometer. En op de A44 richting Den Haag staat voor de verkeerslichten van Wassenaar ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Hello. vond het allemaal plaats hier in Zandvoort? De zevende editie van Raadje Plaatje. En het team van CFM heeft weer een schitterende overwinning gehad. 20 punten verschil op de nummer 2. Dat is nogal wat. En vast en zeker hadden de heren en dames van het CFM-team deze ook goed. Je hoorde Manfred Men en Haha, Zet de Clown. Het is 5 over 4. Het derde uur alweer, Robert-Jan. Ja, en uh, uiteraard, uh, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam Vienna. Nou, uh, na een uh, behoorlijke selectieprocedure pr zijn we eruit. Het gedicht van de week, om kwart voor vijf... Uh, de alles omhullende titel, niet onthullende titel is... Nu is alles anders. En hij is handgeschreven. En hij is handgeschreven. Oh. Uiteraard rond de klok van kwart over vijf hebben we natuurlijk Pit Report... want er is er behoorlijk veel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Want die gaat in maart weer van start met de Grand Prix van Australië. Maar er is nogal wat reuring in het bestuur en wat wisselingen. Daarover meer rond de klok van kwart over vier. En uiteraard straks de einduitslagen van de voetbal-eredivisie... van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Dus ik zou zeggen, nog genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM. En dat kijken doe je via www.gfm-life.nl. Is hier een klassieker uit de jaren 80? ABC en Biennimi. is perfectly simple. The meaning is clear. Don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. Ever had the feeling? Almost broken into Like you do, you do, ooh, ooh.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 De PFM Plaatje Team, Jonas Parson. En dat was best een beetje zenuwachtig voor gisteravond. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En toen draaide ik ook deze plaat, trouwens. Daar kwam ik erop. De single Nervous, dat was Kevin James. TFM Race Radio. Pit Report. Nou, we zijn eigenlijk anderhalve minuut te vroeg, Albert Jan. Niet helemaal volgens een strak tijdschema. Maar goed, daar is hij dan, de Pit Report. Ja, eh, melden wij vorige week nog dat Bernie Ecclestone aan zou blijven als voorzitter, eh, CQ-directeur van het Formule 1 gebeuren. Wat schetst onze verbazing afgelopen week? Eh, het volgende bericht. Bernie Ecclestone is niet langer de baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit is afgezet, zei hij afgelopen week... tegen het Duitse automotor Onsport. Ik leid de boel niet meer. Ik ben weggestuurd. Het is officieel. Chase Carey zal mijn plek overnemen, zo wordt Ecclestone geciteerd. De BBC meldde eerder deze week al het, dat het vertrek van Ecclestone eraan zat te komen... De Formule 1 is sinds kort in handen van zoals gezegd, van media-gigant Liberty Media. Ecclestone had 40 jaar de leiding in de koningsklasse van de autosport. Ik ben trots op wat ik in die periode allemaal heb opgebouwd. Ik weet zeker dat Chase een waardig opvolger is en op een manier werkt die voor de sport ten goede komt. Vanwege zijn ervaring en verdiensten voor de sport... werd Ecclestone wel het aanbod gedaan... om bij de Formule 1 betrokken te blijven als erevoorzitter. Dat is een Amerikaanse uitdrukking, al dus Ecclestone, Een kunstmatige erevoorzitter. Ik weet zelf niet eens wat dat betekent, liet Ecclestone uh, blijken... daar geen interesse in te hebben. Hoe dan ook, ik ga het uh, heel wat rustiger krijgen. Misschien bezoek ik af en toe nog een Grand Prix. Ik heb nog veel vrienden in de Formule 1. En ik heb nog wel genoeg geld om een ticket voor een race te kunnen betalen. Of ik bij de Internationale Autosportmobiel Federatie blijf, weet ik nog niet. Dat moet ik met de voorzitter Jean Tot bespreken. Chase Carey, zoals gezegd, wil in de Formule 1 nieuw leven inblazen. Dat heeft de nieuwe baas van de koningsklasse van de autosport... afgelopen dinsdag gezegd in een interview met de BBC. Er is binnen de Formule 1 nog genoeg ruimte voor verbeteringen... al dus de opvolger van Bernie Ecclestone... die na 40 jaar plaats moet maken voor Carey. Volgens de 62-jarige Amerikaan heeft de Formule 1 een nieuwe, frisse start nodig... Ik heb enorm veel respect voor Ecclestone. Hij heeft de sport een groot succes gemaakt. Maar nu is het tijd om de Formule 1 op een andere manier te gaan runnen. Ecclestone noemde zichzelf een dictator en hij leidde de Formule 1 als een eenmansbedrijf. Maar die tijd is voorbij. Kerry hoopt wel dat Ecclestone bij de sport betrokken wil blijven. Ik besef dat dit lastig voor hem is. Maar we hebben geprobeerd hem met respect te behandelen en hij verdient door, uh, dat, door hem te benoemen als erevoorzitter. Ik zal in de toekomst zijn hulp en advies ook zeer op prijs stellen... hij heeft de sport nog veel te bieden... en zijn altijd deel uitmaken van de Formule 1. Er verschijnen in maart slechts 20 bolides aan de start... van de Grand Prix van Australië, de openingsklasse van de Formule 1-seizoen. Manor Racing is afgelopen vrijdag failliet verklaard. Het achterhoede team kampte al langere tijd met financiële problemen. De curatoren hebben geen nieuwe investeerders kunnen vinden... voor het noodleidend team... en staakten afgelopen vrijdag de zoektocht naar een nieuwe koper... De meer dan 200 werknemers van de fabriek in Banbury zijn naar huis gestuurd... en hebben te horen gekregen dat er geen werk meer voor ze is. Het is bijzonder spijtig dat het team de deuren moet sluiten. Het personeel krijgt het salaris van januari nog uitbetaald... maar we zullen volgende week de ontslagprocedure in gang zetten. Al dus een van de curatoren. De Duitse Pascal Weerlein en de Indonesië Rio Harianto, vormden afgelopen seizoen het rijdersduo van Menner... Marianto werd halverwege het seizoen vervangen door de Fransman Esteban Ocon... en Weerlijn rijdt volgend jaar voor Sauber. Ocon heeft voor 2017 een zitje bij Force India. Weerlijn pakte in de Grand Prix van Oostenrijk het enige punt van het seizoen voor het team. Menner eindigde zodoende als laatste in de constructeurskampioenschap... Zakenman Stefan Fitzpatrick kocht Manor twee winters geleden... toen de renstal onder de naam Marussia ook al op de rand van het faillissement stond... en er een schuld van slechts 35 miljoen pond, rond de 40 miljoen euro, was opgebouwd. Hij heeft volgens de curator hard gewerkt om nieuwe geldschieters binnen te halen... maar daar is het niet op tijd in geslaagd. Zonde, zonde, zonde. Weer een tien minder in de Formule 1. Altijd een spijtig bericht, Albert-Jan. Ja, het... Maar goed, twintig auto's aan de start dus eind maart voor de eerste Grand Prix. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe Max Verstappen dit jaar gaat doen in de Formule 1. Ze hebben het ook op deze zondagmiddag uh, heerlijk naar hun zin. Door Cindy Lauper en Girls Just wanna Have Fun. Ja, de heren van ST Zandvoort hebben het gisteren trouwens goed gedaan tegen IJmuiden speelde gisteren thuis Salford 1 tegen Armuiden. Daar werd de eindstand 6 tegen 2. En nu we het toch over het voetbal hebben... even de eindstanden van de wedstrijd die vanmiddag om half 3 gestart zijn. Al Allereerst Vitesse thuis tegen AZ, de eindstand 2 tegen 1. En dan komt hij aan, Ajax Amsterdam tegen ADO Den Haag. Daar werd het maar liefst 3 tegen 0. En Pek Zwolle tegen FC Twente, uiteindelijk een 1-2 eindstand. Oké, okay, zometeen om kwart voor vijf. De klapper van de dag. Ja, ja. Wijnhout ontvangt thuis NEC. Oké, okay, nou, we hebben die wedstrijd een kwartiertje voor je in de gaten, hè? Tussen kwart voor vijf en uh, vijf, ja, vijf uur. uur. En dat is weer afgelopen. Voor wat betreft deze aflevering van Zandvoort op zondag. Rustige muziek nu van Kids from Fame en Star Maker. If there's more on the other side Lekker meedoen hè, met deze van de Kids from Fame en de Star Maker. Je hoort hem uh, bij CFM. Ja, zo dadelijk het uh, dier van de week. Maar hier is nog even één plaatje. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM ja, Text TV op kanaal 45. Ja, CFM TV uh, kan je 24 uur per dag zien. En kijk je digitaal via SIGO, dan uh, ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag ZFM TV met de laatste nieuwtjes en uiteraard het radiogeluid op de achtergrond. Dus wat wil je nou nog meer? Nou helemaal niks, gewoon even kanaal 40 opzetten. Go West en we close our eyes voor het dier van de week. ...uit de jaren 80. Bijna half vijf, we gaan hem doen. Het dier van de week nog steeds Vienna. Ja, Vienna is als moederpoes... Uh, uh, ...van maar liefst zeven kittens... ...bij het dierenthuis binnengekomen. Haar kinderen hebben inmiddels allemaal een huisje gevonden... ...dus het wordt nu ook tijd dat Vienna ook haar vleugeltjes uitslaat. Ze blijkt een heel erg, erg fijn te vinden... ...om op schoot te liggen en gekroeld te worden. Daar kan ze geen genoeg van krijgen. Ze komt dan echt kopjes geven tegen je kin... ...en soms geeft ze heel zachtjes een liefdesbeetje... Ze is, een beetje, ze is een stabiele kat die niet zo snel onder de indruk is... van alles wat er om haar heen gebeurt. Daarnaast is er ook een pittige kant aan Vienna. Meestal uh, is ze het er niet mee eens als ze van die warme schoot af moet. En dat laat ze dan ook even weten ook. Ook moet ze niet te veel hebben van andere katten. Je moet echt in staat zijn om haar gedrag een beetje te sturen. Kortom, geen beginnerskat. We, ze denken wel dat ze nog wat uh, aardiger zal gaan worden... als ze haar eigen plekje zou hebben gevonden... Voor Vienna zou het ideaal zijn als haar nieuwe huisje ook een tuin heeft... en geen andere huisdieren. Oudere kinderen vindt ze ook wel gezellig. En waar verblijft Vienna? Vienna verblijft momenteel in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 tussen Zandvoort. En het dierenhuis is geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 tot 4 uur. En hun telefoonnummer is 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Vienna verdient een thuis. En ook Vienna staat uh, uiteraard op onze eigen ZFM app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. En uh, kijk dan even onder het nieuws, kom je Vienna tegen.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 En dus Billy Joel was ook enorm blij met de NS-reclame, ja. Hij schoot zo de top 5 in van de top 2000 over het afgelopen jaar met de Piano Man. Ja, het Jouw met I Will Wait For You. Even kijken hoe die het in de top 2000 gaat doen aankomend jaar. We houden uiteraard die plaat ook voor je in de gaten. Dit was niet de Piano Man, nee. Dit was Your Only Human. En daarmee zijn we toegekomen aan het veldrijden. Ja, Wout van der Aard, de Belg, heeft zijn wereldtitel Veldrijden geprolongeerd. De Belg, 22 jaar oud, profiteerde van malheur bij artsrivaal Mathieu van der Poel. Hem was het met stenen bezaaide parcours in Luxemburg niet gunstig gezind. De even oude Nederlander, Nederlander, wereldkampioen in 2015... leek aanvankelijk hard op weg naar de winst. Met een flitsende start reed hij iedereen al gauw op een tel of 15... Een eerste lekke band kon hij zelfs vrij eenvoudig opvangen. Een tweede bracht Van Aert echter in het wiel van Van der Poel. De derde en vierde lekke band werden hem fataal. Een hele ronde ploegen met een lekke achterband kostte hem zo'n 20 minuten. Uiteindelijk wist Mathieu Van der Poel toch nog als tweede te eindigen... op 44 seconden van de winnaar Wout Van Aert. En op de derde plaats Kevin Paulus uit België... en op de vierde plek Lars van der Haar. Maar een krappe prestatie ondanks de tweede plek voor Mathieu Van der Poel. In jaren tachtig had je een aantal producers... Stok en en ja. Die waren verantwoordelijk voor uh, dit geluid van uh, onder meer Rick en uh, Whenever you need somebody. Ja, het is inmiddels kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de dag. Weer een hele gevoelige. Hier is Nu is alles anders. Nu. Nu is alles anders. In gedachten verzonken. Ik ben, ik ben in gedachten verzonken. Ik denk, ik denk aan jou en mij. Als in een film flitsen de beelden in mijn hoofd voorbij. Onze eerste ontmoeting, onze eerste kus, onze alle, allereerste keer. Je stem, je lach, je ogen, je handen en nog zoveel zoveel meer. Ik voelde me gelukkig... voor het eerst in heel mijn leven. Zo ontzettend dankbaar... voor wat jij, jij me hebt gegeven. Eindelijk, eindelijk vond ik de liefde... zoals die voor mij bedoeld was. Je samen één voelen. Elkaars gedachten kunnen lezen. Nu, nu is alles anders... Je probeert mij te vergeten, zonder dat je mij daarvan de reden hebt laten weten. Zoekend naar het antwoord, zonder te weten waar te beginnen. Omdat ik jou, jou nooit iets heb verweten of ergens op vast heb willen pinnen. Ik, ik heb slechts van je gehouden, mijn hart gegeven. Van het geluk dat ik toen voelde is niets, niets meer overgebleven. Nu, nu rest mij die ondraaglijke pijn. Dit, dit intense verdriet dat jij, jij samen met de herinneringen bij mij achterliet. In gedachtenverzonking denk ik aan jou en mij... Als, als in een film flitsen de beelden in mijn hoofd voorbij. Onze laatste ontmoeting. Onze laatste kus. Onze aller, allerlaatste keer. Je stem. Je lach. Je ogen, je handen. En nog zoveel, zoveel meer. Was er weer een, uh, Albert-Jan? Weer zo gevoelig, hè? Ja. Nou. nou, nou, nou, nou, nou. Ik zou zeggen, de bom is gebarsten. <laughs> ja, daar komt hij aan, hoor. Hier, is uh, Stef Horn. Ik heb van niemand zo gehouden. van mijn leven mijn ideale vrouw maar vandaag lag jij te dromen en je praten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 gedicht van de dag. Nu is alles anders. Ja, dat past weer daar wel uh, behoorlijk goed bij, uh, albert ja, Ik, ik kreeg uh, gelijk een appje van mevrouw. Gaat nog niet over ons, hè? Oh, oh, Nee, maar is Nee, nee, maar nee. Is. Dat komt helemaal goed, hoor. Ik haal hem wel in de gaten voor je. <lacht> <lacht> nou, we gaan naar Pieter Cabriel nog een keertje voor je draaien. Het zit er alweer op, deze uitzending. Deze is toch wat, uh, ja, niet al te mooie zondagmiddag. Nee, nee, nee, maar we zaten grijs. lekker binnen. Dus, uh... Wij zaten lekker binnen, dus... Ja, toch? Helemaal, goed, Jan. Helemaal goed. Dus, uh, ja, nee, weer drie uur Zandvoort op uh, zondag. Ja, en uh, volgende week zijn we er weer op uh, zaterdag. Uiteraard, en dan komt uh, onze enquête... Patrice komt langs onder een Fabienne. Ander, Fabienne, om een en ander toe te lichten... over het luisteren en omgevingsonderzoek. En nogmaals, uh, we zouden zeer op prijs stellen als u de moeite wilt nemen... om dat voor ons in te vullen, want dan kunnen wij, daar kunnen wij namelijk weer wat mee. Zo is het onder meer via de CFM-app, kan het, Facebook... Website van uh, CFM, ik denk dat komt voor het aan, ja, nee. ik al maar nee hoor. <laughs> Social media. Ja, taal, ja. man, hoor. Bedankt voor het luisteren. en een fijne zondagavond. En tot uh, de volgende keer. Dag. Something Doei. -doei.